De waterkwaliteit in de Seine in Parijs is nog niet om over naar huis te schrijven. Tijdens de Olympische Spelen willen ze zwemwedstrijden houden in de beroemde rivier. Maar door alle regen van de afgelopen tijd dreigt het riool te overstromen in de rivier. Dan is het water dus niet schoon genoeg. Openwaterzwemmers zouden maandag het water al uitproberen, maar dat is afgelast. Intussen doen de Fransen er alles aan om de rivier op tijd schoon te krijgen. Dat vertelde onze correspondent Frank Renaud eerder al. Er is de afgelopen jaren 1,4 miljard euro geïnvesteerd. In het verbeteren van de waterkwaliteit Er zijn waterzuiveringsinstallaties gebouwd en gerenoveerd. Aansluitingen van huizen op het riool zijn verbeterd. En woonboten in de Seine mogen niet meer lozen in de Seine hun toilet. Dat gebeurde tot nu toe wel. Ook is er een enorme bak gebouwd om regenwater op te vangen. Om zo te voorkomen dat het riool overstroomt. Maar die bak is misschien toch niet groot genoeg. De Deense premier Mette Frederiksen is vanavond op straat geslagen door een man. Het gebeurde op een plein in het centrum van Kopenhagen. Een man is aangehouden, zegt de politie in Denemarken. Waarom die man de premier sloeg, is nog niet bekend. De premier heeft zelf al in een bericht laten weten dat ze geschokt is door wat er is gebeurd. De pro-Palestijnse studenten die al een maand lang actie voeren in de Universiteit van Gent, mogen voorlopig blijven. De Unie vroeg de rechtbank om toestemming voor een ontruiming... omdat de veiligheid van studenten in gevaar zou zijn. Maar volgens de rechter is daar geen bewijs voor. Studenten die niet meedoen aan het protest... en docenten kunnen gewoon lessen volgen en hun werk doen. En goed nieuws voor fans van deze serie. Hij vond in een ananas de zee. En hij is zo heel als een kaassoufflé. Ja, Spongebob dus. Eén van de andere hoofdrolspelers in de serie, Plankton, krijgt zijn eigen film op Netflix. En in die film wordt Planktons plan voor wereldheerschappij opnieuw gedwarsboomd. Spongebob zelf ook een rol krijgt in de nieuwe film over Plankton. is weten we nog niet. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen vooral grijs. In het midden- en oosten van het land dan kans op een bui. Het wordt een graad of 17. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu. See it. If I'm playing with my emotions You don't know what you're are doing to me Got this chemistry I can't ignore it So only will you be a secret I can keep to know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 Ik weet niet When it's twilight I've been feeling restless You're tired of hard to see you hiding in the darkness